11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op diverse plekken in Europa staan vakantiegangers in de file... op weg naar hun bestemming of terug naar huis. De meeste vertraging is het tot nu toe van Oostenrijk naar Slovenië... op de A10 en de A11 ruim 5 uur. Ook op de Franse wegen zijn er vertragingen. Zo is er op de route Soleil tussen Lyon en Marseille stilstaand verkeer. Ook op de route van Parijs naar Bordeaux is het druk. De vertraging loopt daarop tot 2,5 uur. De Franse verkeerspolitie houdt vandaag rekening met 900 kilometer file. De Veiligheidsregio IJsseland in Overijssel gaat weer extra controleren of mensen zich aan de coronamaatregelen houden. Die controles zijn bij de horeca en bij recreatieplassen, maar ook bij vieringen van het offerfeest. Als het ergens te druk wordt, worden mensen via matrixborden en sociale media gewaarschuwd. En er kunnen ook boetes worden gegeven door boa's en de politie. Volgens de Veiligheidsregio IJsseland gaat het vooral om bewustwording. In de Japanse hoofdstad Tokio zijn de afgelopen 24 uur zeker 472 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is een record, meldt de Japanse publieke omroep. Gisteren waren er in Tokio ook al meer dan 400 nieuwe besmettingen. Het dagelijks aantal nieuwe gevallen in Japan is hoger dan in de vorige coronapiek in maart en april. Gisteren meldde Japan een dagrecord van ruim 1500 besmettingen in het hele land. De Japanse autoriteiten zijn op dit moment niet van plan de noodtoestand af te kondigen, zoals bij de eerste piek. President Trump zegt dat hij de app TikTok gaat verbieden. De app is eigendom van een Chinees bedrijf... en er zijn lange zorgen over de censuur en privacymisbruik... door de Chinese overheid via TikTok. Eerder schreven Amerikaanse media dat Microsoft onderhandelingen heeft lopen... om TikTok over te nemen. Daar ziet Trump niets in. Het weer, wat zon, vanmiddag weer kans op een regen- of onweersbui. In het westen wordt het een graad of 25. In het oosten kan het nog ruim 30 graden worden. Dit was het NOS journaal.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 Zon, heeft het zon. zon, zee, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu. Goedemorgen Zandvoort.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 Uh, nou, ik, ik, ik ben alternatief uh, genezer en ik, ik uh, hou me eigenlijk heel erg bezig... met uh, mensen op een natuurlijke manier bij te staan... in bepaalde processen op die ziektes. Yeah. Uh, met name uh, kanker. Dat is eigenlijk op dit moment wel uh, de vervelende nare ziekte... waar ik uh, heel veel mensen mee help... met ook uh, mooie resultaten. Yeah. En dat is, ik kan eigenlijk al zeggen... ik werk heel erg vanuit mijn hart...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 We zeggen wel eens... Uh, je darmen, dat is je tweede brein. Hè? En uh, ja, alles wat zowel stress... Dat, kunnen, dat kan zich allemaal ophopen in je darmen. Uh, darmspoelingen, dat is al, al heel, heel lang bekend. Het is ooit begonnen bij de Egyptenaren. En als je een goede darmflora hebt... dan wil dat zeggen dat het ook 70% van de ziektes... die komen namelijk voort uit een verstoorde darmflora. Dus het is heel belangrijk...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 Close your eyes and you'll find When the rhythm takes over your mind.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 En ja, ook, ook heerlijk het geluid weer van het circuit oude Zou ik haast bijna ja, zeggen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is dit weekend. Wat zit uh, er uh, uh, zeg maar de komende weken in de planning? Uh, nou, qua raceactiviteiten hebben we eigenlijk pas over drie weken hebben we dan weer een weer een weekend. Uh,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 Minder dan de helft dan van de stoeltjes op de tribune zijn maar beschikbaar. Uh, dat mensen ook niet te dicht bij elkaar kunnen gaan zitten. Dus ja, dat is uh, volop. Uh, ja, probeer... op ingespeeld. Ja, ja. ja. Hey, en uh, gisteren was het natuurlijk smoordruk en alles zat vast en vol en er kon niemand meer naar Zandvoort antwoord komen. Heeft dat ook nog problemen opgeleverd voor de mensen die richting het circuit wilden gaan? Uh, voor de deelnemers. Uh,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 zeker ja, weten. Ja, ja, ja. Ja, ja, Goed, nou, fijn weekend nog en uh, graag tot de volgende keer. En wij gaan luisteren naar muziek en volgens mij is dat Twist and Shout van, of over die gaan die anderen doen. Claudio, Capeo, Pluo.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 Ja, ik, want ik dacht dat ik daar, uh, ik dacht dat ik naar het studio moest komen om, uh, om uh, nog even de.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 Nou, dit even genoeg over de evenementen van dit ogenblik. Uh, ik hoop nog steeds dat de wethouder mij gaat bellen hier in de studio. Uh, bij deze een oproep aan de wethouder. Hij weet wie het is. Um, en wij gaan maar muziek draaien tot die tijd. En dan uh, zie ik u, mits er een telefoon komt, uh, straks terug uh, naar het journaal. Tot straks.